9 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De VVD en de PvdA staan nu allebei op 35 zetels... blijkt uit een van de grote peilingen, de politieke barometer van Ipsos Sinoveet. In de barometer van woensdag was er nog een verschil van twee zetels tussen VVD en PvdA. Hoe de andere partijen ervoor staan, wordt vanavond bekendgemaakt in Nieuwsuur. Alle politieke peilingen hebben een foutmarge van zeker twee zetels naar boven of naar beneden. Rostoe-tennister Esther Vergeer heeft bij de Paralympische Spelen ook goud behaald in het dubbelspel. Met haar partner Marjolein Buis won ze in twee sets van het koppel Aniek van Koot en Jessica Griffioen 6-1 en 6-3. Laatstend genoemde koppel won dus zilver. Vrijdag won Vergeer al goud in het enkelspel. Op het strand bij Wassenaar heeft een reclamevliegtuigje van het CDA een noodlanding gemaakt. De piloot vloog met de sleep met de leus Samen kunnen we meer langs de Zuid-Hollandse kust. Bij het incident waren ook twee SP-vliegtuigen betrokken. Eén daarvan vloog ter hoogte van Meijendel. Het tweede vliegtuigje vloog daarnaast en maakte camera-opname. Het CDA-toestel raakte met een vleugel het vliegtuigje met de cameraploeg... en bleef daarna vastzitten, zegt de getuige. Het duurde ongeveer een halve minuut voordat de twee van elkaar loskwamen. Het CDA-toestel had schade aan de vleugel. De piloot, piloot wierp zijn reclamesleep af en landde op het strand. Twee SP-vliegtuigen konden doorvliegen naar Rotterdam... waar ze zonder problemen konden landen. De Amerikaanse vrouw heeft op een rommelmarkt in de staat Virginia... de koop van haar leven gedaan. Ze betaalde 40 euro voor een doos met spullen waar onder meer een schilderij van Renoir bij zat. Veilinghuis gaf de waarde op 60.000 tot 80.000 euro. Vrouw kocht de doos omdat er een pop in zat die ze graag wilde hebben. Het doek zal eind deze maand worden geveild. Dan het weer. Vanavond helder, vannacht kans op lage bewolking en nevel minima van 8 graden. Morgen veel zon en zomers warm, met maxima tussen 24 en 28 graden. Tot zover het NOS Journaal.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 Nog twee uur te sporten gaan op deze zaterdagavond. En we gaan er iets van maken. Bijvoorbeeld tennis Murray tegen Berig We gaan eens even praten met Marcella Wesker. Ja. En die Murray is hard op weg naar zijn tweede US Open finale. Want zijn tegenstander Thomas Berdy, ja, die is een schim van de speler... die Roger Federer in de vorige ronde uitschakelde. Veel moeite met de wind, maakt daardoor veel fouten. En Murray is echt in vorm gekomen hoor. Murray leidt nu met 5-1 in de derde set. Set 1 ging naar Berdych met 7-5. Set 2 naar Murray met 6-2. En Murray nu op het randje van setwinst winst in de derde set. En dan iets heel anders. Afgelopen woensdag was het 40 jaar geleden dat de internationale sportwereld een zware klap kreeg te verwerken. Tijdens de Olympische Spelen in München werd de Israëlische ploeg... het doelwit van de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September. Elf Israëliërs vonden de dood, evenals een politieman en vijf terroristen. We gaan er zo meteen over praten met een journalist... die toen aanwezig was in München, Chris van Leeuwen. Time you have a change of heart Uit 1976, The Real Thing, and You To Me Are Everything. Het is negen minuten over negen. We gaan weer eens naar Marcelo Mesker, halve finale, US Open. Is de DLC beslist? Ja, die is beslist. Um, opnieuw met een break op de service van Thomas Berdy. 6-1 werd het uh, voor Andy Murray. En dan uh, staat daarna die aanvankelijk uh, moeilijke eerste set... waarin uh, Murray er echt in moest komen. Moest wennen aan de moeilijke omstandigheden met de wind. Die eerste set die met 7-5 naar Berdy-wind uh, uh, ging. En uh, dan staat er gewoon nu 6-2 en 6-1 op het scorebord uh, voor Murray. Dus uh, de schot leidt met twee sets tegen 1. Ik zei het juist al, afgelopen woensdag was het 40 jaar geleden dat de sportwereld een zware klap kreeg te verwerken. Spelen in Londen, of in uh, München, in 1972. De Israëlische ploeg werd het doelwit van de Palestijnse terreurbeweging... Zwarte September en daarbij werden elf Israëliërs gedood... evenals een politieman en vijf terroristen. Het drama kreeg vooral veel media-aandacht... omdat er, uh, ja, op het, het gebeurde op een plek waar veel journalisten aanwezig waren. En een daarvan is Chris van Leeuwen, in de jaren 70... radioverslaggever bij de NOS en de NCV. En nu bij ons in de studio, meneer van Leeuwen, goedenavond. Goeiedag. Waren het uw eerste spelen? Hè? Waren het uw eerste spelen? Uh, de, dit waren de zomerspelen. Dus het waren uw eerste uh, zomerspelen. U had al eerder de winterspelen uh, meegemaakt. Uh, Sapporo heb ik meegemaakt. Uh, Innsbruck heb ik meegemaakt. Ik denk dat dat later was. Innsbruck was 76 jaar. Dus ja. dat was, was daarna. Ja. Uh, met wat voor, voor, voor verwachtingen ging u naar die spelen in München? Nou, la, laat ik eerlijk zeggen. Dat een beetje voorafje. De NCV was een, uh, een uh, uitzendgemaakt die niet veel aan sport deed. Dat betekende dat de zondag bij ons eigenlijk niet meedeed. En in die tijd was uh, Langs de Lijn een programma... waarin de verslaggevers van de omroefvreden samen Langs de Lijn vormden. Daar zat ik niet bij. Maar we zaten wel in een tijd dat ook in die wereld... men ging nadenken dat je toch dingen niet kon missen. Ik heb in leven daarvoor alweer gewerkt en ik ben uh, trouw. En toen werd Sjoukje Dijkstra wereldkampioen. De keusreister. En dan breng je een krant uit en je wil actueel zijn. Maar Sjoukje was op zondag... Dus we hebben dat er wel in gekregen. En zo is die ontwikkeling in, bij de NSGV, heb ik ook meegemaakt. Maar uiteindelijk was u dus wel daarbij, dus toen in 1972? Ja, ik mocht mee. en ik, uh, ja, Eigenlijk mocht elke omroep die dat wilde, mocht mee. En ik kon mee, maar ik weet ook wel waarom ze me graag meenamen. Dat was de tijd, mijn grote tijd, was die van Kees Buurman. Helaas uh, kort geleden overleden. En Kees wist dat ik in de actualiteiten, want ik was een hier en nu mannetje... erg achter het nieuws aan zat. En dat betekent dat het ook in zijn programma's, sportprogramma's ook... het nieuwsaspect nog wel eens door mij extra werd achterna gezeten. En dat is een van de redenen dat ik daar overal ben mee geweest. Het bleek achteraf Denk een ik. hele goede, goede zet te zijn geweest... omdat er veel meer speelde... Dan alleen sport. Hoe was die eerste week van de Spelen in München? Rustig. Ik moet eerlijk zeggen. dat uh, Ik ben nu 76. Ik durf het haast niet te zeggen. En we praten over 40 jaar geleden. Toen was ik 35. Nou, toen was het wel iets anders. Alhoewel ik het duur hetzelfde zou gedaan hebben. Maar die eerste week was eigenlijk heel rustig. Want uh, niemand zag het aankomen dat daar een overval zou gebeuren. Althans, ik heb het niet gemerkt. Ik heb heel kalmpjes aan de, de taken gedaan die ik moest doen. Dat was heel kalm. Ja. We pakken eens even de dag erbij. De dag komt dat het allemaal misgaat. Terroristen zetten de hele sportwereld op zijn kop. Het trof vooral de sporters eh, van wie een deel al klaar was... en een ander deel nog in actie moest komen. Voor de deelnemers ontstond een lastige situatie. Ga je onder deze omstandigheden door of hou je toch voor gezien? Floris van Hoorn kijkt met twee deelnemers terug op de gebeurtenissen in München. Worstelaar Bert Kops hij ging terug naar huis. Amsterdammer kon het niet meer opbrengen om verder te gaan... omdat zijn Israëlische trainingsmaat, Marek Slavin, was vermoord. En Ties Kruijzen, hij pakte de draad weer op. De 18-jarige hockeyinternational stond op zijn eerste spelen op het punt... om met Oranje de halve finale te spelen tegen Gasland West-Duitsland. Goedemiddag, Lars vanuit het Olympiastadion in München. Een schitterende gloednieuwe Kuip die tot de laatste plaats bezet is bij Schitterend Weer. Het was nog een jong kereltje, en uiteraard de eerste Olympische Spelen. Maar van horen zeggen, begreep ik wel, dat het eigenlijk de eerste Spelen waren die, die zo vrolijk waren. Overal was het kleurrijk, het was echt een groot feest. Hij heeft gewonnen de zilverloten en met die Nederlandse tonen, deze typisch Nederlandse tonen, wordt de Nederlandse ploeg hier begroet. Nou, ik wou het wel een keer meemaken, de Olympische spelen. Wel een gebleven is natuurlijk, als je als sporter daar naartoe mag. He? En ik dacht, uh, nou, ik, ik, ik kan wel wat bereiken. Dat dacht ik wel. Nou, niet, niet goud, maar toch wel een, uh, ergens vierde, derde misschien wel. Die kans die had ik wel. Nederland dat morgen meteen als waarde wordt beproefd wat het hockey betreft in de wedstrijd tegen India. En wat het waterpolo aangaat in de wedstrijd tegen Hongarije. U kwam in München aan. Wat ga je als worstelaar dan doen? Uh, een trainingspartner zoeken. Dus ik ging daar in, uh, in, de, in de worsteltrainhal, zou ik maar zeggen. Daar dan lagen zo'n acht grote matten. Daar zocht ik mijn, mijn partners op om mee te trainen. En het waren Syriërs, uh, Noren... Duitsers, Zweden. Ik heb die op dat uur ook daar mochten trainen, die waren daar. En onder andere ook Israëliërs, die waren er ook. Good afternoon. I'm Jim McKay speaking to you live at this moment from ABC Headquarters, just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. The piece of what is have been called the Serene Olympics was shattered just before dawn this morning, about five o'clock, when Arab terrorists armed with submachine guns, faces blackened, a couple of them disguised as guards or as uh trash men in the Olympic village, climbed the fence, went to the headquarters of the Israeli team. Nou, ik weet wel wat zon op de weg en iemand zag de burgemeester lopen. Het was morgen zo'n 5 uur een beetje ongebruikelijk tijd zit voor de burgemeester van het dorp natuurlijk. Die gingen alle haast richting het appartement van de Israëliërs. Meer wisten we niet van die dag. Smiddags pas, uh, hoorde je dat ze dus uh, waren gegijfeld. En, ja, en dan ga je ook kijken natuurlijk. Hè. Dan, zie je, dan zie je die, die mensen, die, die, die geiveldnemers, hier dan ook, daar ook staan. Hè, met maskers op hun hoofd. In den vroege morgen stonden heute is een groep vermoedelijk Palestijnse terroristen in het Olympische dorp ingedrongen en heeft in het woongebied van de Israëli's een mens erschoten. Of er verdere toten zijn, is op het ogenblik nog niet bekend. Ik weet er nog van dat we op een gegeven moment uh, het dorp een, een beetje in paniek raakten, of een beetje zeer in paniek raakten, omdat er een gijzeling uh, in het appartement van de Israëli. En wij zaten er om de hoek, ik denk hemelsbreed, misschien 250 meter vandaan. Hoog boven het Olympisch dorp zit ik wat af en toe een helikopter. En u hoort de bus wegtrekken, u hoort de bus wegtrekken. De bus vertrekt, andere richting uit. En of daar de Israëliërs in zitten en wie erin zit, dat is nu onduidelijk. Maar het lijkt erop dat het huis ontruimd is. Ja, het was natuurlijk een grote spanning. Uh, en uh, het was ook s'avonds op televisie, uiteraard. En we hadden in ons appartement in het Olympisch dorp televisies. En uiteindelijk om een uur of elf, half twaalf, s'avonds... iedereen zat aan de buis gekluisterd. Toen kwam het bericht, door, nou, in principe uh, ziet het dan uit dat het opgelost gaat worden. Ja, ga lekker slapen onder omstandigheden. En, en morgen is het hopelijk voorbij. Nou, dat was dus geen zin in het geval, want toen begon de ellende pas. Mijn dames en heren, ik heb een ganz korte, maar ganz wichtige mededeling voor u. Zo even mij me een aanroep. ...eines Mitarbeiters, die zich op het Flugplatz in fürstenveld befindet. bevindt. Die Durchsage lautete, ...schießerei aan de Flugzeugen, de politie schießt terug. Er werden foto's getoond op de televisie in het dorp. Dat zag ik hem ook, ja. Een relatief uh, jonge jongen voor de Olympische Spelen. Maar wat een ongelooflijke goede worstelaar. En een echte kanshebber ook om, om een medaille te winnen. Hij is kampioen van Rusland. En hij heeft uh, alle mogelijke moeite gedaan om, om te emigreren naar Israël. Om daaruit te kunnen komen voor de Maccabi Spelen. Nou, dat is gelukt en fantastisch hoor. En overkomt er zoiets. Algehele verwarring hier bij het vliegveld Furstendveldbroek. Uh, Hamzi de laatste nachtrijf, kunt u met dat ze hangen Nee, Ik heb niet de laatste nachrichten. Hij weet niet precies wat er op de aan de hand is. Zijn de gijzelaars wel vrij, zijn ze niet vrij. De een zegt ze zijn wel vrij. Er zou niemand gewond zijn na de schietpartij. Op het ogenblik rij je met zwaarlichten. Panzerwagens binnen. Fotografen worden achteruitgedrukt. Nou, je zit in het Olympisch Dorp en wat ik al zei, het was 250 meter hemelsbreed bij ons vandaan. Dus ja, de mensen zijn op straat in het Olympisch Dorp. Iedereen heeft het erover, wat er misschien gaat gebeuren... in afwachting van, van politieke beslissingen, in afwachting van de beslissing van het IOC... of de Spelen al dan niet door zouden moeten gaan. Dus ja, je krijgt in één keer van alles op je bordje. Maar de volgende dag, toen we wakker werden, toen bleek dus wat voor ravage er was ontstaan. En toen begon de hele discussie of, of je moest blijven of dat je uh, terug zou moeten. En in mijn ogen is er toen een verstandige beslissing genomen... dat uh, de sporters zelf konden bepalen wat ze wilden doen... en welke beslissing ze ook zouden nemen, die zou gerespecteerd worden. Wanneer nam u het besluit om weg te gaan? Nou, A, zag ik het helemaal niet zitten meer. En B, kwam brandweefoer te zeggen van... Uh... Uh, jullie zijn vrij om als je geen trek meer hebt die sporten doen om naar huis te gaan. En er waren dus uh, met mij wel een paar anderen. Wilma Vergol geloof ik was erbij en van uh, hockeyers. Eindelijk door is natuurlijk. Ja, die was er ook bij. Ja, ja, ja. Ja! Oh, geweldig! Ik kan, ik kan geweldig. koud. Oh, geweldig! En Ruska springt, Ruska springt. Als je de Roma, als iets was. Er gingen mensen weg. Er zijn ook mensen gebleven. Ja. Wat vond u daarvan? Nou, ik heb het niet kwalig genomen. Waarom? Ik, uh... Kijk, uh, Willem is ook gebleven. En, uh, Willem nam het mij wel kwalijk dat ik wegging. Maar ik heb het Willem niet kwalig genomen. Want hij... Willem kon die jongens niet. André Bolhuis van de Nederlandse kampioensclub Kampong. slaat hem in de cirkel. Er gebeurt verder niets in. Die kruiser wordt goed afgegrendeld. Die had voortdurend een bewaker bij zich. Dat was namelijk Freise. In Duitsers een voortreffelijke stikhandeling... Kijk eens hoe mooi ze daar doorgaan. De rebound is, wordt inbenut. Ja, die rebound, die bal, die had natuurlijk weggeslagen moeten worden. Het was moeilijk om de knop om te zetten en om weer te gaan spelen. Wat ik me er kan van herinneren, viel dat eigenlijk wel mee. Als ik er nu op terugkijk, heb ik toch wel het idee... dat we, dat we ja, de draad, om het maar even zo uit te drukken... toch wel redelijk snel weer opgepakt hebben met dien verstanden dat we ons natuurlijk wel heel erg goed realiseerden... Dat het, dat het echt rampzalig was wat er gebeurd is. De wedstrijden die werden gespeeld daarna werden allebei verloren. Heeft het uh, toch invloed gehad wat er is gebeurd? Ja, uh, in de sport weet je dat nooit. Ik heb zelf het idee van niet... Uh, als ik eerlijk ben, dan denk ik dat de vierde plaats in dat toernooi ook wel het maximum haalbare was. Een goede dames en heren. Voor de laatste maal wat de NOS betreft hier vanuit het Olympisch Stadion in München... waar 80.000 mensen klaarzitten voor het slotfeest van deze tragische Olympische Spelen. Wanneer bent u voor het eerst teruggegaan naar München? Ja, drie later geloof ik wel. En het uh, was nog niet eens echt gericht naar München toe gaan... We kwamen nog langs. We gingen in Italië met de auto. Dus dan uh, denk je, nou, we zetten toch een Muusje, laten we even naar het dorp gaan. Dan kijken of er een monument is of zo. Hè. Ja, ik heb toen, tijd was er geen monument. Dus, uh, misschien later hebben ze dat neergezet. Was moeilijk? Ja, dat is heel moeilijk. Dat ja. gaat toch van je heen. Dat uh, het is zo dichtbij gebeurd. Dat, uh, ik denk niet dat ik het ook kwijt. Nee. En dan heel langzaam, dames en heren, dooft het vuur in de schaal aan de overkant, nog iets, nog iets glimt het. En daar is het vuur weg en dan valt er in dit stadion een doodse stilte... omdat men nu een ogenblik gedenkt... de doden die hier tijdens deze Olympische Spelen zijn gevallen. Heb je ooit spijt gehad van je besluit? Nee. Zijn er mensen geweest in de ploeg die spijt hebben gehad? Nee, niet voor zover ik weet. Later heb ik wel eens gedacht van, ja jongen, je had eigenlijk niet weg moeten gaan van mezelf, weet je wel. Dat heb ik ook wel eens gedacht. Je is stom geweest, je hebt beter uh, door je wedstrijden door kunnen gaan. Maar aan de andere kant denk ik weer, nee, ik heb, ik heb even een mens gereageerd. Dat uh, is toch het belangrijkste. Niet als een, uh, als, als een robot, gewoon als een mens heb ik gereageerd. Een vriend, goede vriend van mij, sportmakker, is neergeschoten. Nou, dan houd hou het op. Houd het gewoon op voor mij. De reportage was dat van Floris van Hoorn, Bert Kops de worstelaar. Hij ging dus naar huis en Tieskazer de hockey international. Hij bleef op de spelen. 40 jaar geleden de aanslag in München. We praten er zo meteen in de studio over door met Chris van Leeuwen. Hij was erbij als radioverslaggever bij die aanslag in München. One.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 Het is inmiddels twee minuten voor half tien. We gaan door over de aanslag op de Spelen in München in 1972. Inmiddels 40 jaar geleden, dus afgelopen woensdag was dat zo. In de studio is radioverslaggever Chris van Leeuwen. Hij was erbij in 1972, toen in München. Um, meneer van Leeuwen, even terug naar 5 september 1972. Wanneer hoorde u voor het eerst van die gijzelingsactie? Ja, nou, dat past een beetje in wat ik allemaal in die compilatie hoorde. Wat eigenlijk opvalt, is dat mensen zo verschrikkelijk weinig wisten van wat er gebeurde. En uh, ik weet nog, wij waren in bed, allemaal gewoon. En we werden gebeld door Kees Buurman. Kees Buurman, de naam zal menigheen uh, nog weten. De grote producer van de buitengemene aspecten van de radio in die tijd. Even de grondleggers van langs de lijn, ja. Ja, en uh, onder andere... En uh, hij belde ons uit bed en uh, gebood, maar hij heeft ook niet iedereen gebeld, die mensen om te gaan naar het perscentrum. Want daar zou informatie te krijgen zijn. Nou, ik wist natuurlijk van niks. Ik ben daarheen gegaan en ik vond daar Fred Raquet. Ook een naam die mensen nog uh, gekend zouden hebben. Wijlen uh, Fred Raquet. Ja, is helaas overleden. En Fred en ik waren daar en we stonden verbaasd om ons heen te kijken, wezen dat er een aanslag was gepleegd. Wat er precies gebeurde, wisten we niet. En toen zijn we, en is een van de weinige keren dat ik dat in mijn verslaggeversleven ooit gedaan heb, hebben we uit ons blote hoofd een verhaal gedicteerd, geschreven, gezegd, uitgesproken. Uh, wat wij dachten. Waar we eigenlijk mee bezig waren. We hoorden van alles. We zaten in het perscentrum natuurlijk, in de, in de ruimte waar de pers was. Dus er kwam genoeg informatie naar je toe. Ja, hoe, hoe, hoe kwam die informatie naar je toe? Uh, gewoon, er werd uh, hard gepraat. Het is een ruimte zoals hier ook. Alleen iets groter nog. En daar waren al die verslaggevers naartoe gekomen. Die waren allemaal bezig met waar wij ook mee bezig waren. Van wat is daar nou toch gebeurd? En toen hebben we, en ik kan me de tekst daar niet van herinneren... ik weet dat Fred en ik in een kruisgesprek aan het woord zijn geweest... over iets waar we niet wisten wat er gebeurd was. Uh, de omgeving hielp ons ook niet, behalve dat een enkele verslaggever wat meer wist. Dus we begonnen eigenlijk helemaal wat ons betreft blanco. Maar Op... wel met taal. En, en opzender dus. Ja. Huh? U, u was als verslaggever ook te horen meteen jou. Ja, wij werkten... Ik, dat, uh, ik weet niet of dat nog zo gaat. <kijkt> wij hadden allemaal een nagra, zoals dat heette. En die nagra had een losse lijn. En die losse lijn kon je aan de telefoon vastmaken. En dan konden we de nagra gebruiken om via de telefoon... een lijn tot stand te brengen. Naar Kees Buurman. En die zorgde er dan voor dat de boel in Nederland op de zender kwam. Ja. Zo ging het met een nagra. En toen u een beetje besefte wat er allemaal was gebeurd... was u bang? Nee. Nee, dat, dat is ook een beetje... Ik weet dat Dick van Rijn uh, had besloten om naar huis te gaan. Die zei: ik ben hier voor de sport. En dit is absoluut uh, niet passend in mijn beleving van uh, waar ik hier ben. Ik ga naar huis. Nou, ik heb dan. Nooit een goed besluit gevonden. Je bent er als verslaggever. En als je verslaggever bent, dan ben je dus eigenlijk de verteller van het nieuws. En daar gebeurde eenvoudig nieuws. Hoe? Droevig ook. Ja. We hebben het later nog een keer gehad bij de gijzelingen in de punt. Ja, ja. Daar uh, werden mensen vermoord in de trein. En moet je dan weggaan omdat mensen vermoord werden? Ik vond het niet. Ik vond dat je verslag moest doen van datgene wat je zag uit een soort uh, erecode van journalisten. Maar u, u zei ook al eerder, u, u was meer dan alleen een sportverslaggever. U had een meer dan gemiddelde interesse, ook uh, vanuit hier en nu. Ik was van hier en nu, de actualiteitsrubriek uh, van de NCRV. Dus ook vrij logisch dat u uh, dacht van dit is nieuws. Hier uh, ja. zit ik bovenop, hierover bericht ik. Maar, maar, maar was het dan behalve voor Dick van Rijn... voor de rest van de collega's een uitgemaakte zaak... Om te blijven? Ja, ik heb van niemand gehoord uh, dat ik gebleven is. Nee. Ja. En ho hoe ging het verder? U verzamelde al die informatie. U kon er uiteindelijk verslag van doen op, op de zender. En uh, u bent nog een week gebleven en heeft vooral daarover bericht... of kon u weer overgaan tot het doen van sportverslag ook? Nou ja, toen kwam, uh, toen kwam bij mij dus het gevoel boven... dat ik iets bijzonders zou, misschien zou kunnen doen... En toen ben ik in een opwelling ben ik gegaan naar het, uh, het uh, centrum waar de atleten sliepen. En ook zich ontspanden. Sorry dat ik een beetje een moeilijke kelen heb, maar het, het zal wel duidelijk worden. Het is niet van emotie. En toen, ben ik, uh, toen kwam ik daar aan, maar toen was ik er nog niet in. En toen ging het een beetje bruisen. Hoe kom ik hier binnen? Er stond een soort uh, wachthuis uh, aan de ingang. Daar moesten de sporters zich legitimeren en dan konden ze door. En toen ik daar was, was daar een gezelschap... ontzettend lange mannen, grote, brede... Uh, denk maar een beetje aan Amerikaanse uh, basketballers... of uh, iets waar daarop, daarop lijkt, of... Uh, bijeengeplukte gewichtheffers of zoiets. In elk geval, de hele omgeving... Ik ben niet zo groot. De hele omgeving waar ik liep was volgeplakt met grote mannen. En toen denk ik, ja, proberen. Ik moet langs de portier. En toen ben ik achter die ruggen van die mannen... en tussen de ruggen van de mannen, die tussen hun benen... Maar wel zo dat, ze, dat ik eigenlijk uh, onzichtbaar was. De muur hielp natuurlijk ook nog mee van dat uh, gebouw. En toen ben ik er zonder een paspoort te tonen... want wij hadden geen toegang tot het... Uh, althans uh, niet algemeen... toegang tot het uh, complex van de, van de sporter. En toen ben ik zo mee naar binnen geschuiveld. En ik heb er eigenlijk nooit bij gedacht van... goed gedaan, Jochie. Dat was ook een... Uh, een befaamde uitspraak. Maar goed, dat heb ik dus... Nee, niet ik dacht ik ben binnen. En, en waren sporters bereid om er, om er uh, vrij over te praten? Of, of uh, zagen, uh, we hebben middels journalisten nog wel eens een beetje als de vijand. Maar uh, ja. iedereen sprak er graag over? Gewoon over. Ja. En ook al, er waren een paar mensen die uh, werkelijk ontzettend goed gewerkt hebben. En een van hen is George Tor. Die, uh, dat was de assistent of noemen uh, van Theo Komen. In de tijd dat Theo zo'n sportprogramma nog had. En Georges Tor deed overal mee, ook bij Kees Buurman. Want er kwam een moment, dat hebben we ook gehoord in de reportage, dat de gevangenen, gegijzelden, met een autobus werden afgevoerd. En toen is George Thor is gegaan en hoe hij er is gekomen, ik zou het niet weten, hoe die het bedacht heeft, ik zou het niet weten, ik denk opgepikt, is hij naar broek geweest. En George Thor was daar. Gewoon een echte, een, een, echt als een verslaggever was hij daar. En was in staat om daar de emoties van dat moment, want die waren natuurlijk wel met al die doden, om dat te verslaan. En van een andere verslaggever heb ik dat nooit gehoord. Ik, ik weet alleen dat ze eigenlijk afwachten. En ik weet ook dat uh, Wim Hogedoren. was er nogal happig op. dat hij de bijeenkomst kon verslaan in het Olympisch Stadion. toen uh, de, uh, de gebeurtenis werd herdacht. en dat uh, de befaamde uitspraak werd gedaan: de Spelen gaan door. Ja. En dat heeft Wim Hogendoorn gedaan. En Wim Hogendoorn is, tot hij overleden is, nog gehuldigd... voor de kwaliteit van zijn verslaggeving. Dus die is trots uit die emotie gekomen. Maar die is ook gebleven. En eigenlijk moet ik je zeggen... maar misschien is dat een kwestie van de jaren. Dat ik maar al die andere verslaggevers niet die meer kan terugroepen. Ja. Dick van Rijn was dus weg. Ja. Maar het was al een zeer ingrijpende gebeurtenis. Heeft u daarna? moeten verwerken? Nee, ook niet. Ik weet... Uh, ik weet dat uh, het blad, ik weet niet of het spreekbuis heette, maar het blad van de omroep, nog uh, aan de vrouwen van de verslaggevers is gaan vragen of ze bang waren. Nou, die van mij zei dat ze helemaal niet bang was, want ze was het gewend dat er dit soort dingen gebeuren. Maar ik heb ook die ik niets gehoord. De mensen die ik dus nu met name genoemd heb, hebben hun werk als verslaggever, naar mijn gevoel, precies gedaan... zoals verslaggeverschap bedoeld is. Ja, want twee jaar later waren natuurlijk de wereldkampioenschappen voetbal ja. in München. Was u daarbij? Nee. Oké, okay, dus... Ik de weet, de werd... weet ook niet waarom. <laughs> ja, nou, misschien uh, dat het nog een keer duidelijk wordt waarom dan niet. Maar, uh, maar als u nu naar de Spelen kijkt... heeft u dan nog wel eens een keer een associatie die uh, doet oproepen richting 5 september 1972? Uh, nee, uh, ik heb het nu wel, omdat ik natuurlijk op tv ook... en radio ook, maar tv ook, die her, uh, herinneringsprogramma's zie. En dan komt het verhaal terug. En dan denk ik eigenlijk van de, de tijd heelt alle wonden, zeggen ze. Maar uh, ik, ik moet zelfs ontzettend nadenken... Of ik nog weet hoe ik daar liep. Ik kan mij als mens niet voorstellen dat ik daar gelopen heb tussen al die grote mannen. Ik kan me er niets van herinneren. Ik weet alleen dat ik uh, verslag heb gedaan via de nagra en de telefoon. Godzijdank mag ik wel zeggen als oud-NCRV'er. Hing er een uh, telefoonbox in de hal van dat uh, gebouw. En dat heb ik gebruikt, maar toen had ik weer het probleem... dat ik nog munten moest hebben om die telefoon aan de gang te krijgen. En op een of andere manier had ik dat. Dus ik heb via de, gewoon de telefoon aan de muur heb ik het gedaan. Vangen zelfs nog, hè, in die tijd, ja. Um, en, en toen was u terug in Nederland, na die, uh, die periode in München. Hoe keek men naar u? Was u... Uh... Misschien zelfs wel tussen aanhalingstekens een held omdat hij verslag daarvan had gedaan. Ja, ja, het ja zo he, werd het dat het gezien. Heeft, uh, als je je image daarbij wil betrekken, dus je uitstraling. Uh, ben ik toch bekend geworden als een van de mensen. een van de verslaggevers. die, die, die, die dit soort emotionele momenten heeft meegemaakt. En waar emotionele. Uh, heb ik nog even? Ja, we hebben nog even. <laughs> Dan. Uh, wat ook eigenlijk nog emotioneler was... dat was de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland... in die tijd was Genscher. Die naam zul je nog herkennen. Ja. Hij heeft nog lang gefunctioneerd. En de persconferenties vanuit de regering gezien in Duitsland... werden door Genscher gegeven. En zelfs die heb ik met die nagra en dat lijntje opgenomen... Er zit op de, ik weet niet, worden nagra's worden niet meer gebruikt, hè? Nee, nee, nee die worden al een nee. tijdje niet meer gebruikt. Nee. Dan kun je in een knijper drukken en dan zet je hem stop. Dus dat noemden wij, je moet hem klaarzetten. Dus zette ik dat ding met die knop klaar. En op het moment dat ik dacht dat Kencher iets ging zeggen... wat voor mij van belang was, liet ik hem los. En dan kwam wat Kencher zei op de band. En later kon ik, als ik goed nadacht, kon ik dat terugroepen. Ik kon, mij dus, ik kon een verhaal vertellen. En ik kon vervolgens even knippen. Dat zei ik ook nog hardop. En dan liet ik hem los. En dan hoorde ik dat ik zei, nu komt Genscher En dan kwam Genscher En dat deden we allemaal met die nagra. En dat was ook emotioneel. Want toen kreeg je dus het verhaal vanuit de autoriteiten. En Genscher had dus het echte overzicht van wat er gebeurd is. Ja. En uh, nou, daarna weet ik van die Olympische Spelen niet meer zoveel af dat Ik gewoon ik heb nog waterpolo verslagen, dacht ik nog een keer. En, en nog wat andere interviews. Toen kwamen we toen in de fase van winnaars. En eigenlijk ging het allemaal gewoon door. Ik heb ook nog een keer geprobeerd om bij de leiding van de Olympische Spelen te komen. En daar werd ik de deur uit gegooid, want daar wilden ze me gewoon niet zien. Zijn ze wegwezen. Dus, want? De, om, om welke reden? Een verslaggever in de buurt, dat moest even niet... Dus die moest ook weg. En ik ben daarna weer naar huis gegaan. En dat zijn eigenlijk wat je bedoelt. De, de dingen van dat je wordt nagekeken of aangekeken... heb ik nooit meegemaakt. Ik ben gewoon weer vrolijk bij hier en nu verder gegaan. Is er misschien nog wel extra werk op u afgekomen... omdat u daar toen ook vakkundig verslag van heeft gedaan? Nou, ik moest veel doen. Want ik heb dus, geloof ik wel, gezegd... Ik heb de punt gedaan, de gijzeling in de punt. Met Jan Tromp... Weet ik nog. En daar waren ook uh, de jongens van de Trossel bij betrokken. En dat waren toch ook emotionele dingen. Ja. Ik dus al is... dit, heb ik ook wel gedaan, dus bij de. Ik praat vanuit de NCV, hè. Ja. ja. Dat ik uh, veel dingen heb mogen doen... Die, uh, die eigenlijk zijn blijven voortleven, toch. En als u wel met al met het overziet... is er misschien een leven voor en een leven na 5 september 1972... of is dat te zwaar? Ja, want kijk, in wezen, en dat mag ik wel zeggen... gebeurt er in het leven erg veel. En het is maar net hoe het op je afkomt. En uh, in welke hoedanigheid je ergens bent. En ik was daar in de hoedanigheid van verslaggever. En dus had het publiek thuis... want die betaalde ten slotte via de NOS mijn reis... <laughs> hadden recht op een verslag van wat daar gebeurde. En ik vond dat ik dat moest doen. En u heeft het gedaan? En dat heb ik gedaan... Chris van Leeuwen, die in 1972 als uh, verslaggever van de radio in München aanwezig was bij de aanslag waarbij elf Israëliërs de dood vonden. van ons een Duitse politieman en vijf terroristen. Mag ik u danken voor uw verhaal? Graag gedaan. Het is inmiddels uh, 14 minuten over half tien langs de lijn. We gaan weer eens even naar live sport. En dat betekent in dit geval tennis, halve finale US Open. Berdig tegen Murray. Het gaat maar door. De vierde set, Marcella Mesker. Ja, twee ene sets voor Murray die leek aanvankelijk op een hele makkelijke overwinning af te stevenen... had uh, breakpoints voor een 4-0 voorsprong. Maar in plaats van uh, 4-0 werd het 3-1. Een uh, prachtige servicegame van Berdy... waarin hij uh, met veel uh, veerkracht uh, stand hield. Uh, vervolgens brak die uh, Murray... In uh, de vijfde game van de vierde set. Dat werd 3-2. En daaroverheen een uh, love game weer van de Tsjech. En nu is het 3 gelijk. En dat is natuurlijk toch heel anders dan uh, 4-0 voor Murray. Dan is de wedstrijd klaar. En nu misschien uh, toch een beetje uh, stressvoelend. Uh, Andy Murray in zijn eigen service game. Berdig die ook weer even dat vuistje liet zien weer wat rechterop staat. Want ja, twee sets is hij gewoon niet aanwezig geweest. Uh, de wind is spelbreker. Had het daar heel erg moeilijk mee. Er maakte ongelooflijk veel fouten. 56 in de wedstrijd. 19 maar voor Murray. Dus wat dat betreft heeft Berdig nog wel wat goed te maken. Maar in ieder geval is er weer een sprankje hoop. Hij staat nog wel twee ene sets achter. Maar het is drie gelijk in de vierde set. Moi Lolita uit 2001. De Colombiaanse overheid geeft geen cent uit... om kansarme jongeren op het rechte pad te krijgen. Uit de sportwereld zijn er wel initiatieven. Hans Westerhof, technisch directeur bij Pachuca in Mexico... sleepte twee van zijn Colombiaanse internationals... Miguel Calero en Andres Chivita... mee om de jeugd in Bogota aan het sporten te krijgen. Correspondent Kees Elemaas liep gisteren een dagje mee met Westerhof in de achterbuurten van Bogota... Als het Spaans gaat je goed af, hè? dat is uh, zoveel is duidelijk. Nou, nou, daar zijn de meningen wel een beetje over verdeeld door. Mijn Spaans is uh, entendible, zeggen ze hier, dus uh, ja. ze begrijpen het. Maar uh, daar houd ook wel een beetje mee op. Maar Je, je werkt in, uh, in Mexico, maar waarom Colombia? Hoe kom je hier terecht? Nou, dat is een beetje een lang verhaal. Uh, mijn beste vriend Fopper de Haan die heeft een uh, foundation die, die helpt mensen die, uh, die projecten starten. Uh, Betalen mensen deze man ook een reis van jongeren, kansloze jongeren eigenlijk hier uit Colombia naar een toernooi in Noorwegen. Daarna vroegen ze hem om, uh, om hier een cursus te geven, maar ja, hij spreekt geen Spaans en ik sprak wel Spaans. Dus ben ik hier drie jaar geleden ben ik hier voor het eerst uh, geweest. En uh, dat vond ik wel heel indrukwekkend uh, wat ze uh, was eigenlijk met weinig middelen hier deden om de, uh, de uh, arme jongens uit de barrios, zeg maar uit de achterbuurten, uh, weg te houden van de vark en weg te houden van het geweld, weg te houden van. Van de, van, uh, van de drugs en zo. Ik zit bij een club als Pachuca, waar de twee meest fameuze voetballers van Colombia zitten. Miguel Calero, dat is hier een beetje de Johan Cruijff van Colombia. En Andrés Cetiva, dat is zeg maar de... Ja, als de ene Johan Cruijff is, dan is Cetiva, denk ik, de Van Basten. Er, van. Dus ik heb ze uitgenodigd om mee te komen hier naar, uh, naar Bogotá uh, om, om, om te gaan trainen, maar vooral ook om bekendheid te geven aan het project en ze zijn meteen ja dus dat was doen ze graag hè? ze zijn ze zijn trots erop om dit te doen zouden ja, ja maar dat is vaak zo voetballers die uh, staan ver af van de wereld op het moment dat ze dichterbij komen en zien wat er aan de hand is dan ja dan zijn ze meteen ook om en dan willen ze graag er, uh, willen ze nou, iets, iets terug doen voor mijn land hè, zei, zei Calero van van, van iets, iets terug doen voor de jongeren van van Colombia ja maar ik zeg niet te, tegen Calero je moet iets terug doen voor je land wat ik wel zeg tegen hem van, nou je moet je kunt best wel terug doen voor het voetballen. Jij bent multimiljonair geworden door het voetballen. Jij hebt een fantastisch leven door het, door het voetballen. Doe nou ook wat terug aan het voetballen. Nou, en dat deed je onmiddellijk. We gaan nu naar de gevangenis, geloof ik. Hè? Ja, we gaan nu naar, een, naar de gevangenis. Niet echt een, uh, uh, waar de grote drugsbasis zit of zo. Maar wel uh, de kleine criminaliteiten, vooral van voor jongeren. En uh, ja, ik denk dat die een, een, een aardig verhaaltje van, van Calero en Chitiwa op zijn minst wat zal helpen. Ja, Hans, een, een zaal vol gevangenen. Maar het is ongelooflijk wat voor indruk het maakt: het bezoek van die twee spelers. Ja. Ja, maar ik denk dat ze hebben hier natuurlijk niet zo vreselijk veel uh, De gevangenis hier is een beetje anders dan de gevangenis in Nederland. Dus voor hen is het denk ik een geweldig uitje. Waar ze van alle, waar natuurlijk uh, graag van willen profiteren. Ja, het is ook leuk. Ik, die, de manier waarop Calero dat doet. vind ik toch wel indrukwekkend hoor. Want hij. Ik dacht in het begin zelfs dat het een arrogante lul was. <lacht> Plat gezegd. Maar het is gewoon een jongen met een geweldig goed hart. En, en, en, en zelf ook een volksjongen. Dat spreekt natuurlijk aan. Nee, maar je zei net in de in het Spaans van uh, ze praten beter dan dat ze spelen. Je was ook een beetje onder de indruk van hoe ze toch deze gevangenen toespraken, of niet? Ik moet zeggen met Chitiva, ik was stom verbaasd dat hij een stoel pakte, hier zo voor ging zitten en zo voor de vuist weg even een verhaal ging houden. Ja. Nou, dat, zo ken ik hem eigenlijk helemaal niet. Dus het is goed voor de jongens, maar het is denk ik ook nog heel goed voor Chitiva zelf ook. Ja, nee, maar het is het dubbel en waard, hè? Dat zie ja, ja nou, dat merk ik ook wel aan de reacties. Ja. je komt van Chivas af, ja. maar daar zit Johan Kruijf nu. Daar zit Johan Cruijff nu. ja. En die, die spreek je ook of hoe, hoe gaat dat? Nou ja, ik spreek John van Schip natuurlijk meer dan Kruijf. Uh, dan, uh, dan maar kijk, ik ben daar begonnen in 2003, dat hebben we een paar jaar gedaan. Ook al met uh, redelijk veel succes, al zeg ik het zelf. Maar uh, de club is daarna eigenlijk weer een beetje uh, naar het oude niveau teruggezakt. En ze hebben nu de hele zaak weer op willen pimpen met opnieuw de Nederlandse school. Ja. En, maar die Nederlandse school, dat doe je nu bij, bij Pachuca? Ja, dat doe ik nou bij Pachuca. Pachuca heeft mij gevraagd omdat, uh, omdat we dat nou bij het CIVAS gedaan hebben. En zij willen eigenlijk precies hetzelfde dat in, uh, in Pachuca gebeurt. Ja. Maar en daar blijf je nog een tijdje? Want er was even sprake van dat het einde contract was, of hoe, hoe gaat dat? Nou nee, ik had tegen hem gezegd van ik doe het niet langer dan een jaar. Kijk, ik ga in elk geval na een jaar naar huis, maar ja... Mijn zoon had het goed aan mijn zin en ik had ook wel die dingen, dat we eigenlijk nog lang niet klaar waren. En uh, toen heb ik nog een jaartje toch maar afvast Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar ik blijf dus nog dit jaar ook. Dat betekent tot eind 2012? Nee, dat betekent tot juni uh, 2013. Ah, oké. Okay. Ze wachten op je hand. Oké, okay. goed. Maar jullie gaan hier uh, een, paar uurtjes, uh, ja, gaan een paar uurtjes trainen. Ja, maar een paar uurtjes trainen. Ik neem een groep hier en een basico. En, uh, en Andres, en aan die kant met een positiespelletje. Hij werkt met de keepers en dan draait we een paar keer door. Zodat iedereen een klein beetje, iedereen een beetje betrokken is. En dat is het goed, denk ik. Maar je ziet, er zijn hier duizend kinderen. Die kunnen we toch niet allemaal trainen. Ja. Dat is de bedoeling. Vind je dit eigenlijk niet gewoon het leukste om te doen? Nou ja, of het leukste, ik vind het, dit ook leuk dat zo ik zou zeggen, ik zou dit niet alle dagen kunnen doen. Uh, dat, uh, bovendien is het over het algemeen slecht georganiseerd en daar uh, erger ik me vaak aan. En omdat dit, omdat dit natuurlijk heel anders is, erger ik me helemaal niet aan, vind ik het uh, ja, wel passen bij de cultuur, bij het volk hier. Ja. Ze zijn ook allemaal zo geduldig. Die kinderen die zitten daar en die zitten hier gewoon twee uur lang uh, zitten die dan te kijken. En, uh, ja. Oh, en Nederland zou het even anders zijn. Eigenlijk. Maar je blijft er gewoon bij doen? Dat is de moeite waard. Ja, ik blijf er altijd bij doen. Dit, dit heb ik eigenlijk altijd en overal gedaan. En, uh, ja, ik, vind, ik heb heel veel dank aan het voetballen. En, uh, want ik was ook maar gewoon een gymlederaadje en een matige voetballer. Dus ik heb, ik heb heel veel dank aan het voetballen. En ik vind het ook heel plezierig uh, dat je wat terug kunt doen. Dankjewel Hans. Dus Succes. Hans Westerhof in Colombia in een reportage van correspondent Kees Elenbaas. We gaan weer eens naar Marcelo Mesker, halve finale US Open. Is de vierde set al een beetje beslist? Nee, het wordt juist ineens weer heel interessant. 3-0 was het voor Murray. Maar nu is het 4-4. Een wederopstanding van Thomas Berdy. Die dus twee sets lang helemaal de weg kwijt was. Maar ineens met een paar goede punten. En een ja, wat gelukkige service game. Terug is in deze set. En dus ook in de wedstrijd. Want het is een best of five. En ja, Berdy won de eerste set. Dus dan kan je rustig twee sets verliezen. Maar ja, als hij deze set wint. Is het weer helemaal gelijk. En dan wint hij misschien een 5 set set af. Dus Berdy lijkt er weer wat uh, geloof in te hebben. En terwijl uh, Novak Djokovic en David Ferrer, die andere twee halve finalisten, waarschijnlijk al hun veters aan het strikken waren, klaar stonden om de baan op te gaan. Um, ja, die kunnen de schoenen weer uh, wat losmaken en uh, weer rustig gaan zitten en misschien nog wat eten. Want ja voorlopig uh, zien we hier niet uh, direct nog een, een eind. En dat is uh, voor de organisatie hier, de USDA, de tennisbond, best wel uh, kwalijk. Want er is een grote storm wederom op komst. En uh, de vrouwen finale, die dus in het avondprogramma zou worden gespeeld, is al huis naar morgen. Dus de vraag is van, nou ja, als dit lang gaat duren, en dan nog die tweede halve finale bij de mannen, uh, wordt het dan wel allemaal afgespeeld vandaag? En dan krijg je weer dat gedoe van, nou, morgen uh, niet de finales, en dan moeten we weer naar maandag toe, voor het vijfde achter volgende jaar. Dus, kortom, er staan hier nogal wat uh, belangen op het spel, dus ik denk dat de organisatie de handen in elkaar vouwt, in de hoop dat Andy Murray dat hier toch maar uh, snel af gaat maken. Het is uh, vijf Vier, nu in de vierde set. En die Murray leidt dus, maar het gaat wel op uh, service gelijk. En Berdy uh, die gaat dadelijk serveren. En voor alle duidelijkheid, Marcello, het is de laatste supercellade, hè? Het is de laatste Super Saturday. Ja, Dat is natuurlijk al uh, drie decennia lang het, uh, het geval hier in Amerika. Het is een van de grootste sportdagen voor uh, de fans, voor de televisiekijkers. Uh, de commerciële dagen, de dagen waarop er geld wordt verdiend door de Amerikaanse tennisbond. Want dan heb je altijd die twee halve finales bij de mannen en de finale bij de vrouwen. Nou ja, dat is prachtig. Alleen wat krijg je dat die spelers geen dag rust krijgen tussen hun halve finale en de finale. En dat kan vandaag de dag niet meer in het moderne tennis. Dat is te fysiek geworden. Wedstrijden van drie, vier uur en uh, ja dan de volgende dag weer. Dat kan niet. Dus gelukkig de laatste super Saturday. Misschien wordt het wel een hele gekke. Marcel Mesker, dank je wel. En we blijven het volgen. Murray tegen Berdy. Sebastian Langeveld en Jens Maurits doen volgende week zondag met Orika Green mee aan de ploegentijdrit tijdens het WK wielrennen in Valkenburg. Met Langeveld en Mouros in de ploeg won Orica Green Edge dit jaar al tijdrit in de Tirreno Adriatico en de Eneco Tour. De Australische equipe geldt daardoor als medaillekandidaat op het WK. De ploegentijdrit gaat over ruim 53 kilometer van Sittardgeleen naar Valkenburg. Goed en daarmee komen we aan het einde van dit uur van langs de lijn zometeen het laatste uur op deze zaterdagavond met onder meer de beslissing tussen Andy Murray en Thomas Berry. Graag tot zo. Morgenmiddag om kwart over twaalf opent Govert van Brakel de deuren van de perstribune. Tweede Kamerleden Tom Elias en Pia Dijkstra praten over hun overstap van de journalistiek... Ik stel u een vraag? Jawel, maar ik mag u een tegenantwoord geven. U zegt helemaal niets? Nee. ...naar de politiek. Omdat ik het gevoel had dat ik niet aan de zijlijn wilde blijven staan. Verder kijkt oud-voetballer Johnny Repp terug op zijn carrière. Ja, nou, dat was één vrouwtje die naar me toe kwam en die zei... ...ik heb van je genoten, jongen. Dat heb ik de En natuurlijk is er ook weer kassie kijken en ruimte voor al uw klachten op Govert's antwoordapparaat.